10 uur NPO Radio 1, met Guilaine Plag. Aan tafel nog altijd oud-Philips-topman Jan Timmer... cabaretier Jasper van Kuik en BNL baas Bert Huisjes. En straks praten we uitgebreid over het boek van Timmer... Die man van Philips. Na het Nieuwsjournaal journaal het Gertje. In 2015 en 2016 zijn ongeveer 30 asielzoekers Nederland binnengekomen... met een gestolen blanco paspoort uit Syrië, schrijft de NRC... De paspoorten waren vermoedelijk buitgemaakt door een jihadistische groep... en zijn in de chaos van de burgeroorlog mogelijk bij een andere partij terechtgekomen. De asielzoekers worden niet gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid... en er is geen bewijs dat ze actief zijn geweest voor een jihadistische groepering. Het tonen van een vals of gestolen paspoort... heeft geen gevolgen voor de verblijfsvergunningen van Syriërs. Het kabinet trekt 117 miljoen euro uit... om radioactief afval van de kernreactor in Petten in Noord-Holland op te ruimen...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 Vanwege de staking kunnen duizenden passagiers vanochtend niet vertrekken. En dat vindt de topman van Tanzania erg vervelend. Als je naar het bord van de vergrikken kijkt en je ziet al die vluchten geannuleerd. dan krijg je gewoon per in je buik. En dan denk je aan al die 7000 passagiers. die vandaag vaak op vakantie. maar soms ook voor andere redenen op reis moesten. En dan denk je, ja, weet je, dit, dit had niet over hun ruggen moeten worden uitgevocht. De piloten eisen een hoger salaris en een stabiele rooster. In Italië zijn 27 mafiosi opgepakt bij een actie tegen de Drangada. Voor 100 miljoen euro is beslag gelegd op huizen, bedrijven en goederen. Vorig schooljaar zaten meer dan 4000 leerlingen thuis... net zoveel als in het jaar daarvoor. Het gaat bijvoorbeeld om hoogbegaafden of kinderen met psychische problemen. Het kabinet wil dat over twee jaar geen enkel kind meer thuis zit. En de jeugdtrainer van de voetbalclub SV Zwolle... is woensdag voor de ogen van zijn spelers mishandeld, schrijft de Stentor. De trainer heeft een van de aanvallers herkend...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 Zorginstituut Nederland wil dat peperdure medicijnen alleen nog worden vergoed als de fabrikant uitlegt waarom ze zo duur zijn. Het zorginstituut adviseert de overheid over de opname van nieuwe medicijnen in het basispakket van de zorgverzekering. Nu gebeurt het vaak dat dure medicijnen in dat pakket komen, hoewel onduidelijk is hoe de prijs is bepaald. In Oost-Brabant zijn zes verdachten opgepakt tijdens een grote actie tegen drugscriminelen. Ze worden verdacht van hennepteel, drugshandel en witwassen, de politie deed vanochtend vroeg invallen bij woningen en bedrijven in de regio Helmond. We zijn vooral heel druk bezig om uh, diverse locaties te doorzoeken. Uh, waaronder de woningen van, uh, van deze zes verdachten. En een aantal loodsgarages, uh, garages, dat soort uh, locaties. Het onderzoek naar de drugsbende bij Helmond duurt naar verwachting nog de hele dag. Het weer overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft van het land kans op lichte regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Morgen droog met soms zon en dan wordt het maximaal 7 graden.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 NPO Radio 1, KRO-NCRW, Guilene Plag. Makers. aan tafel dus de hoofdredacteur van WNL, Bert Huisjes. Jan Timmer is er en zijn afgestudeerde protégé. Dat is leuk om <lacht> het zo gewoon een keer te introduceren, toch? <lacht> <lacht> Oftewel, columnist de cabaretier Jasper van Kuik, afgestudeerd aan de TU... maar op de researchafdeling van Philips. Ja, bij, ja. Dus ik, bij TU Delft, en dan, want er zijn meerdere TU's. Er is er ook eentje in Eindhoven. Men ja, vroeg zich ja, ja, in Eindhoven ja, over af wat ik kwam doen. Uh, eh, waarom kom je nou ja? als je in Delft? Ik zei, joh, grootste elektronica-fabrikant van Nederland. Hier moet ja. ik zitten. Ik ben binnen, dacht jij. Dat is nou, toch dat mooi. niet. Maar dat was wel het, het bedrijf waar ik heen wilde. Ja. Dus ik dacht, ja, die werken wereldwijd. Uh, daar wil ik bij zijn. Ja. Wij zaten toch nog even over het uwe en het jij nog door, er uh, is geen haar op mijn hoofd die er volgens mij aan denkt om, uh, om Jan Timmer te gaan tutoiren. Meneer Timmer, hoe, hoe, ik was nog wel benieuwd. Hoe kijkt u er tegenaan? Het hele gedoe rond. Of het hele gedoe. De discussie die we net hadden, rondom Mark Rutte en WNL... Voordat ja, we het over de biografie gaan hebben. Ik, eh, ik vind dat je, als je een, een zo belangrijk ambt uitoefent... Als, als eerste minister van het land... dan zit je er ook om, om dat land, om die, om die functie te vertegenwoordigen. En daarom eh, zou ik er de voorkeur aan hebben gegeven... dat het in de U-stijl was gebeurd. Je moet eigenlijk jezelf wel op dat voetstuk plaatsen, toch ja, gezegd. Ja, ja. Eh, eh, als je afzwaait en weggaat en dan alles eens een keer wilt vertellen en dan vrij bent om het te vertellen, ja, dan moet je het in de jij vorm doen. Hmm. Maar de, de, is ook wel een nieuwe stijl politicus. Hè? Ik bedoel, kijk, als je kijkt naar al zijn voorgangers, waren het best wel meer staatsmannen en. Uh, je ziet dat Mark Rutte toch meer uh, het uh, aureool heeft van een, ja, van, van een manager eigenlijk. Hij managt echt zo'n ploeg. En hij ja. zit er ook veel minder dominant in. Hij is meer de bruggenbouwer. Meer de mensen die de connecties bij elkaar houdt. Ja, die problemen oplost. Dus uh, het past ook wel echt bij zijn karakter. denk maar ik. Maar het is niet alleen maar de keuze van Mark Rutte. Het is ook de keuze van jou als journalist. Dat je zegt, Zeker. ik wil distantie bewaren. Het is een spel wat hier gespeeld wordt. Uh, het is de premier. Ik voelde me er heel ongemakkelijk bij. Ik ja, dat, zat te kijken. Elke keer bij je kan. dacht ik... Okay, nee, maar kijk, niet. je denkt uh, misschien dat dit is een zomaar een impulsieve afweging is. Maar dat is het niet. Je gaat er wel vrij uitgebreid over nadenken. Nou, en je dat... weet ook dat als je kiest voor de je vorm. De, de, de, de tutoierende vorm. Dat dat bij, in ieder geval bij de journalistiek gelijk weerstand op uh, Bij oudere mensen is dat uh, vaak het geval. Uh, maar je moet, uh, als je een goed gesprek wil maken of proberen tot stand te brengen moet je niet laten leiden door wat andere journalisten ervan vinden. En ook niet gelijk dat je nadenkt over hoe zal dit vallen. Want ik heb geprobeerd euh, samen met de redactie, Elodie wij, euh, Rick Nieman, om een, zoveel mogelijk uit te halen in, in een vorm die... Uh, hem meer kan ontsluiten dan als je er op een wijze. Op een nee, ik, ik vond het echt incestueel. Ik, dacht, ik zat te kijken, ik dacht, oh, die kennen elkaar te goed. Hier is geen distantie. Nou, ik, kent ik denk niet dat bevraagd. Rick Niemand nou, hem heel, heel goed kent. Nee, maar dat, dat gaat het maar niet om. Want ik zit te kijken en ik zie geen afstandelijke... Reden. Ik vind, als je een goede nee, journalist kan, ja. gewoon ook zonder nee, tutoyeren... Dat is met vragen en persoonlijke drijfveren ontlokken. En dit was niet nodig geweest. Nee, maar ik ken deze opvattingen natuurlijk door en door. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat dit soort gesprekken gaan over de jeugd. Ik ben geen journalist en ik ben 41. Dus ik denk dat het wel meevalt. Zeker, zeker. Maar als ik mijn lijn zou laten leiden door wat andere mensen vinden. dan kan ik alle kanten op gaan. En dan word ik een speelbal van wat ik doe. Dus ik maak mijn eigen keuze in zo'n programma. Je staat daar ook gewoon achter. Het is een afweging. En ja, ik wil wel zeggen dat ik als uh, voormalig leider van een bedrijf uh, wel moet zeggen, en dat staat los van politieke overtuiging, dat ik wel grote bewondering heb voor de virtuositeit waarmee uh, Mark Rutte dit uh, moeilijke politieke spel speelt. Met zoveel oppositiepartijen, ja. met, wat er ook nog bij is gekomen: iedereen gaat op Twitter in 144 karakters zijn we allemaal experts geworden. En ik zou maar weinig mensen kunnen bedenken. die over de elasticiteit en over de bindende toch. Want hij heeft een bindend element en dat is verschrikkelijk belangrijk in dit verdeelde land. Met waarschijnlijk gemak ook, hè? En een zeer groot gemak. En daar ben ik een grote bewonderaar van, dat zeg ik. Van hemzelf hoefde het niet zo, maar de omgeving drong erop aan. Jan Timmer, oud-CEO van Philips, moest zijn memoires maar eens opschrijven. En toen kwam het boek er dus, die man van Philips. Er is een inval genoeg gebeurd voor het boek. Ja, zo heeft Philips voor elke lamp de juiste gloeilamp. Voel hoe extra glad, de nieuwe filischeef Shave met dubbele schiertechniek. De ultimate in recorded sound. En het is de compact disc. Money <middels> <totstuk> ontslagen bij Philips. De operatie Centurion moet Philips nieuw leven inblazen. Tussen de 35.000 en 45.000 man. Die laatste was u zelf tijdens, nou, denk ja. ik ongetwijfeld... een van de moeilijkste momenten in uw werkzame leven. Ja. En uh, daar komen we het natuurlijk nog wel over te spreken. Maar eerst even terug naar dat allereerste gevoel. Jasper die beschrijft net met zijn afstuderen... van ja, als je daar kan werken bij de allergrootste elektronica-concern van ons land... dan wil je dat toch? Was dat uw gevoel ooit ook toen u binnenstapte bij Philips? Ik ben binnen. Ja, ik kwam... Ik kwam uit de Betuwe en dat was in de tijd dat er nog een stoomtrein reed... tussen Kesteren en Geldermalsen. Zo oud ben ik al. <lacht> en, en dan stap je over op die trein naar Eindhoven. En dan kijk je uit dat raam en dan zie je al die gebouwen. En dan denk je, ja, de dat is stad. me wat. Ja. Dat is me wat. Die, indruk, die eerste indruk uh, is me altijd bijgebleven. En was het dan als je dan binnen bent? Dan moest ik even zelf aan denken. Toen ik ben opgegroeid met Radio Rijnmond en toen ik daar ging werken, dacht ik oh eitstation, jongens Radio Rijnmond. En toen werkte er een de tijd. Denk ja, uiteindelijk is het ook gewoon een omroep waar gewerkt wordt. Was dat bij Philips ook? Ik Dacht ja, uiteindelijk is het ook gewoon een bedrijf waar hard gewerkt wordt. Ja, of niet? Ik had, uh, het bijzondere was dat ik in het hoofdkantoor kwam te werken. Uh, op de derde verdieping en op de vierde verdieping... zat de raad van bestuur. Dus ik begon rechtstreeks onder de raad ja, van ja. bestuur. En als ik naar buiten keek uit mijn raam... ik zat in zo'n visvijver, heette dat... dan zag ik de auto van meneer Otten staan. Dat was een Carman Gia. Dat was heel bijzonder destijds. Of als Frits uh, Philips ergens naar Den Haag moest... of zo, dan stond daar zijn Bentley. Ja, dat was, dan stond ik daar vol bewondering naar beneden te staren, maar ik heb nooit gedacht... dat dat uh, iets was dat bereikbaar was voor mij. Was u niet mee bezig? Was toen Helemaal geen ambitie? Niet. Ik, heb, ik heb trouwens nooit uh, een plan gehad van dit wil ik worden... en dat ga ik doen. Het is mij allemaal overkomen. Oh, niet verkeerd. Nee. Ik herken het wel in, de, in alle artikelen die nu zijn verschenen... dat u het heel erg heeft over de kracht van je intuïtie. Hè? Dat u eigenlijk ja. vindt mensen moeten veel meer op intuïtie doen. Volg je gevoel daarin veel meer. Is dat hoe uw carrière dan is verlopen op het gevoel? Ja, het helpt als je, als, je een, als je geïnteresseerd bent in mensen. Ik ben een mensenmens en um, ik, ik ben opgegroeid in een klein dorp in de Betuwe... En ik was zoon van een bakker. Maar je had ook de notaris en de burgemeester en de hoofdonderwijzer. Dat waren de notabelen. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk heel gemakkelijk geleerd... om met mensen van allerlei rangen en standen om te gaan. Ik ben niet gauw onder de indruk. Eh, maar dat gemak van omgang met mensen heeft me altijd geholpen. Ook toen ik in het buitenland zat. In, in, in zo'n land als Ethiopië. Dat was natuurlijk een heel andere cultuur. Ja. En... Eh, ik heb ook nooit een probleem gehad met, met huidskleur of wat dan ook. Die jonge luid die, die met mij werkte, die waren, hadden gestudeerd in Amerika of in Engeland. En die kwamen dan bij Philips in Ethiopië werken. Maar dat waren gewoon collega's, dat waren zelfs bijna leeftijdsgenoten. Maar als u dan 45.000 mensen moet ontslaan, het allereerste grote massaanslag denk ik in Nederland zou een ja. beetje. Uh, op zo'n groot concern, uh, als u zegt van nou, ik ben een mensenmens... dat 45.000 mensen indenken hoe dat valt ja. bij hun uh, gezinnen... en dat ze hun baan kwijtraken... dat ze op zoek moeten gaan naar werk in uh, best wel moeilijke tijden. Klopt. Dus daar moet je dan toch wel afstand van nemen. En dat was een hele moeilijke periode, want aan de ene kant wil je uitstralen... we moeten een offer brengen, sommige mensen moeten een offer brengen... om te kunnen overleven, dus je moest ook een beetje het vertrouwen blijven houden. En dan zaten er in de zaal ook mensen die op de, lijst, op de ontslaglijst stonden. Mm -hmm. Dat vond ik het allermoeilijkste uh, om te doen. Uh, maar we hebben erg veel tijd gestopt in het uitleggen van het waarom. En dat, de, dat deze ontslagen nodig waren om het bedrijf te redden... Dat klinkt wat pathetisch, maar zo was het wel. Nou ja, ik las ja, ook in was het, eind, of het dagblad van het weekend... vonden ook vijf uh, wat oudere heren die daar langere tijd hebben gewerkt. En zei, ja, er moest toen iets gebeuren. Er ja. moest wakker geschud worden. Er moest een, een, een soort revival komen, <tie> een andere werkmentaliteit. Dus er was wel iets nodig. Behalve wat onze, onze eigen managers, onze eigen mensen gedaan hebben... Euh, heb ik euh, enorm veel lof voor de vertegenwoordigers van de werknemers. Voor de vakbonden, voor de ondernemingsraden. En ik ben daar uiterst eerlijk tegen geweest. En zij hebben dat beantwoord met begrip. Ik heb veel meer brieven gekregen van mensen die zeiden: ja, ik, ik ben ontslagen, ik vind het erg maar. En heel weinig mensen die zich zijn komen beklagen. Ja. Wat vindt u van wat er daarna? Want het was de eerste grotere organisatie bij Philips. En daarna zijn er afsplitsingen geweest. En ik heb wel eens gezegd: Philips probeert zichzelf steeds groter te krimpen. Door, door steeds een stukje eraf te snijden. Wat er overblijft moet efficiënter zijn. Eh, aan de ene kant denk ik, ja, sommige voormalige onderdelen als NXP of ASML doen het fantastisch. Ja. Als je kijkt naar de regio Eindhoven, enorm innovatieve regio. Bijna allemaal oud Philips. Aan de andere kant moest Philips de concurrentie aan met hele landen. Met, met, met Zuid-Korea, met, met Azië. Ja. Was die concurrent, was dat überhaupt te doen zonder steun van een overheid? De teneur van mijn verhaal is. Sommige inkrimpingen waren onvermijdelijk. Die werden gedicteerd door internationale concurrentieverhoudingen. Uh, andere waren de vrije keuze van het management. Mm -hmm. Ik heb daar nooit uh, de afgelopen twintig jaar iets over gezegd. Omdat het een code is in Nederland dat je niet uitlaat over wat je opvolgers doen. Maar ik heb... Uh, uiteindelijk besloten, onder grote druk van mijn omgeving, mijn vrienden... en weet ik wat allemaal, ik heb gezegd, die mensen zijn niet geïnteresseerd... in wat ik nog te vertellen heb, uh, om het toch maar eens te analyseren. En waarom? Omdat ik denk dat ik een van de weinige mensen nog ben... op mijn 85e, die het overzicht heeft over wat er gebeurd is... en die zo'n ook een zeker oordeel kan uitspreken. En... Uh, met sommige dingen die daarna gebeurd zijn. En dat heb ik ook duidelijk opgeschreven. Uh, ben ik het niet eens. Ik heb, met name de macht, de al, ja, macht van de aandeelhouders. Dat daar ik, te veel naar wordt laten hangen. De, de, de geschiedenis hangen. van Philips is verweven. Met maatschappelijke ontwikkelingen. Met, ja. Bijvoorbeeld in Nederland. Uh, dat is zo'n 10, 12 jaar geleden gebeurd. Of 15 jaar geleden. Dat uh, de macht verschoof. Naar, uh, naar aandeelhouders. En zoals altijd bij die dingen... dan slaat de pendule door... en dan wordt het uh, overdreven. Ik ben altijd een overtuigde aanhanger... van het Rijnlandmodel geweest. Uh, waar, waar, wij een, waar een bedrijf verantwoordelijkheden heeft... tegenover aandeelhouders... maar ook tegen het personeel. Ja. En tegen leveranciers. Um, en ik vind dat we... Dat is een groot goed, dat Europese model. En we hebben het eigenlijk een beetje laten verslonden. We zijn een beetje door de knieën gegaan voor puur aandeelhoudersbelangen. Maar zou het nog houdbaar zijn in deze tijd? Sorry? Zou het nog houdbaar zijn in deze tijd? Ja. Kijk, in, in, in mijn betoog staat ook... dat ik vind dat wij in Europa niet zelfbewust genoeg zijn. We zijn nu nog een markt van 500 miljoen mensen... Nu nog uh, uh, straks iets minder. Maar we gedragen er ons niet naar. We laten ons te veel beïnvloeden door bijvoorbeeld China. En door zeker Amerika. En dat Amerika, dat is al langer aan de gang. Want wij zijn allemaal opgegroeid met uh, uh, McDonald's... en Kentucky Fried Chicken en Pepsi Cola en Popcorn. Dus dat was de economische macht van Amerika die zei gebruikte, steunend op een grote thuismarkt, om eh, economische posities in de wereld in te nemen. En dat kan Europa ook, vindt en u? Toen kwam het digitale tijdperk, ingeleid trouwens door de lancering van de Compact Disc, ja, dat wil ik toch even... <lacht> even de <behouden>. CD <lacht> dus, nee, was de eerste, en, ja. Toen is Amerika helemaal in de hoogste versnelling terechtgekomen. Hè? En wij hadden in, in Nederland hadden wij ook mensen met ideeën. In Twente zaten mensen die Boekinkom bedacht. Heb ik ge, hè? En ik begrijp best dat die mensen die Boekinkom bedachten dat die er vanaf willen. En er een Rijk van willen worden. Uh -huh. Prachtig, daar ben ik voorstander van. Maar wat mij, wat mij zeer verdriet, is dat dan inkomen wordt opgekocht door een Amerikaanse firma. Dat er geen mensen in Nederland of Europa zijn met de verbeeldingskracht dat dit die, dat die daar dit de potentie nog meer inzien. die nee, ja. ja. zijn er toch nog wel. Meneer Venten Van Vlissingen met, met, met zijn grote reisbranche. Uh, ja, dat, dat zijn maar, toch wel hele. Ja, ik, kijk, als ik een punt moet maken, dan moet ik het een beetje aan. Ja, ja. Indikken. nee, oké. Okay. Er zijn <lacht> uitzonderingen. Uh, uh, maar, het gaat, maar dat is wat u dat voorbeeld wat u noemt. Dat is prachtig. Ik, ik heb daar ook een bewondering voor. Ja. Ik zeg ook niet dat het Europa, Europa helemaal niks meer is. Maar het enige echte voorbeeld... van waar Europa op Europese schaal... een succes van iets maakt, is Airbus. Ja. Ik kan geen andere bedenken. Nee. En de boekinkom had, het, had ook in de, kunnen, iets kunnen worden. En dat laten we dan naar, naar andere ja, gaan. Maar nou ah. hoe zou dat anders kunnen als de markt gewoon dicteert? Nee, nee. Dat, zou, nee dat, dat is de wijte aan het feit dat wij... Toen wij Wokken kwamen zagen gebeuren, dat er geen Nederlandse of Europese ondernemers waren. met voldoende verbeeldingskracht om te zien dat dat een toekomst. Ja, maar dan maar is dan het je eigen vriendenloon. Als... Maar, ja, maar dan maar uh, gaat het niet om. Meneer Timmer, dan even terug naar Philips. Want daar begon Jasper ook ja. mee. Van jullie hebben je groot gekrompen, of hoe zei je nou? Doorkeerd... Ja, proberen ze steeds groter te, te, te krimpen. Ja. En, en aan de andere kant, ASML en, en NXP zijn tot bloei gekomen buiten het Philips Concern. Ja. Wat, ik, wat ik merk als ik. ik ik ken flink wat mensen die nu bij Philips zitten. En Philips heeft vroeger het verwijt gehad... te veel met het product bezig. Video 2000 was technisch beter, maar niet goed gemarkt. Als ik de huidige Philips-generatie bekijk... dan zie ik een stel pakken dat meer passie heeft voor een carrière... dan voor een product. En zelfs bij de mensen die het product moeten managen... die komen van Unilever en die gaan naar Shell. En als ik kijk naar Google, als ik kijk naar Facebook... De grote, dat zijn product-nerds. Mensen die hun product... Uit en, en dat mis ik bij en Philips. Dat moet je hebben. Eh, onder invloed van de, van de Amerikaanse aandeelhouderswaarde. Waar ik het net over had. Is er ook een ander modebegrip ontstaan. En dat heet focus. Eh? En ligt die, die focus goed bij Philips? Nou, eh, naar mijn smaak is, die, is dat sterk doorgeschoten. Ja. En ik noem een ander voorbeeld. Eh, Axo Nobel heeft ook het focusprincipe geheiligd. Mm. En die, bleven over, die verkochten organon en bleven over met, met verf en met chemie. Uitgeverij Elsevier net zo. En dan komt er een, komt er een aanval. Een vijandelijk bod. En dan gaan ze nog verder focussen. Dan gaan ze chemie verkopen. Maar dat gaat over core competence. Dat gaat over zeggen we moeten alleen maar doen waar we echt heel bij goed in zijn. Bij jou gaat het zijn. om de mentaliteit. Bij nu. mij gaat het over de mentaliteit van de mensen. Als ik kijk het hoofdkantoor in Amsterdam van Philips. Dat zijn hele andere mensen dan bijvoorbeeld bij Philips Research. En er lijkt een net. soort scheiding. u dat, zijn. Nu, Het had ook nooit in Amsterdam moeten komen. <laughs> ja. omdat dat je, sowieso. Omdat ja. je dan de cohesie tussen de mensen die, die in een research lab ja, werken... Ja. En, en, en, research. en de marketingmensen doorbreekt. Want in, in, als je in Amsterdam werkt... dan kom je bij een afscheid tijdens de borrel... in het POC, was dat vroeger... en later in het Evoluon. Dan kom je je, je collega's van dat lab niet meer tegen. Hmm. En die... En, en die sfeer van die informele sfeer, ja. waar, waar dingen bedacht werden en waar je, waar je met elkaar dingen afsprak, die is verloren ja. gegaan. Doen die twee dingen, doet dat u pijn, sowieso naar hoe hoe? Nou ja, want nu vroeger had je de huiskamer vol de cd, die noemt u maar je scheerapparaat, koffiezetapparaat, radio, tv, de up die cd spelen, de lampen, alle, lanten, alles alle lampen, alle tegenwoordig prijkt de naam in de ziekenhuizen. Dat gecombineerd ja. met die hele andere Kijk, mentaliteit. Wat lampen betreft is er natuurlijk een technologische ja, nee, tuurlijk, verklaring. Ja. Maar het gaat mij om, om dus het, het ombuigen naar ja, een andere mentaliteit. Wij, wij en een andere zijn, Wij zijn doorgeschoten in focus. Wij zijn uit dingen vertrokken. Uh, nee, zonder... Dat is de constatering. Maar kwetst het u? Doet het u pijn? Met... Ik heb geleerd in mijn leven... Als je zo lang, uh, 44 jaar bezig bent geweest, heb je, dan leer je om met teleurstellingen om te gaan. Nou, u schrijft niet voor niks dit boek. En het is ja. niet alleen maar, maar ik vond oh, in, de, in deze tijd, in deze leeftijd, is het boek natuurlijk ook een uiting van, u zou kunnen zeggen, teleurstelling. Ja, sorry. Uh, Ik hoop... Uh, ik hoop uh, fatsoenlijk verwoord. Ik, ik ga, ben niet op zoek naar, naar schuldigen. Maar de trend die ik aangeef is duidelijk. Ik... Vindt u dat, dat Philips moest in zijn eentje de concurrentie aan? Bijvoorbeeld consumenten-elektronica. Daar heb ik, ik in mijn promotieonderzoek gedeeltelijk ook, ook in die, die branche gedaan. En daar zag je dat sommige landen gewoon ervoor kozen: wij gaan hier goed in worden. Nederland was een gekke plek. We hadden geen productie-infrastructuur. En, en Singapore, Hongkong waren veel goedkoper dan, dan Europa. Was was het te doen zonder steun van de Nederlandse. en moet een overheid niet ook technologie- en concurrentiebeleid maken hierop? Ja, zeker. En ik vind dat, het, dat Europa dat ook moet doen. Maar eh, in de tijd dat de, de beslissing viel over het lot van consumenten-elektronica... Ja. heerste er in Europa een heel andere sfeer. Ja. Wij, wij, wij stelden ons open. Wij, we waren daar heel idealistisch in en naïef in. Uh, terwijl uh, Japan en Korea en nu China uh, heel anders denken. Ja, maar dat zou de, de Nederlandse niet... overheid ja. daar ook veel actiever in moeten zijn wat u betreft? Nou ja, nu? de Nederlandse overheid... Uh, dan moet u even teruggaan tot, uh, uh, tot de tijd van uh, Verolme, de shipyards ja, en dat soort dingen. Ja. Die waren ontzettend bang geworden ja. <laughs> om een bedrijf te steunen. Want dan krijg je de, iedereen over je heen. Maar heb je een bedrijf of een sector? Dat is nog een, nog een nou, verschil. Ik, ik, ik was... Ik ben voorstander dat we de, de beste brains van Europa... de beste mensen beter laten samenwerken. Nee. Maar dat is... We hebben twee voorbeelden gehad bij Philips. Uh, computers. Een mislukt computerproject om met Nederland, Duitsland, Frankrijk... een grote computerfilm te stichten. Waarop is dat gestrand? Uh, om nationalisme... Uh, het is ook gestrand op uh, een geringere drive dan Amerika. Ja. Wij, nemen, wij hebben natuurlijk toch last gehad van het, het uh, post-industriële denken. Uh, Kees Brussen die op het strand zit, dat weet u nog wel, onder de parasol. Uh, het Zwitserlevengevoel. Ja. Dat, dat is hetzelfde. Uh, de kwaliteit van het leven, uh, uh, het sociale van je leven... Uh, tegenover wat men in China en Japan normaal vindt... en dat is een van de grondoorzaken waarom wij op achterstand zijn. Nou ja, ik net zeggen, dan is bijna de cirkel rond waar we net begonnen. Ik maak die opmerking dus ook Ja, Ja, dat is duidelijk. En alles komt iedere keer weer terug op die verandering... maar ook dus de eigen waarde die wij in Europa wat meer zouden moeten krijgen. We hebben in 2000 we Lissabon-verdrag gehad... en gaat u maar eens na wat er van terecht is gekomen... Ik heb nog één vraag voor u, meneer Timmer. Nog heel veel, maar eentje waar we aan komen. Maarten-Jan van Nuenen zegt... wat vindt u ervan dat Philips niet meer de shirtsponsor is van PSV? Dat is toch de enige naam die op dat shirt mag pronken? Ja, dat... Weet u... Niemand weet wat er nu op staat. <lacht> nee, ik niet. Dus echt genoeg. Ik, maar ja, natuurlijk doet mij, dat, doet mij dat pijn. En ik heb... Ik heb ook met verbazing gezien... Kijk, dat is ook een doorgeschoten focus. Het is focus op, op rentabiliteit en zo. En dan gaan, dan gaan de rekenmeesters... die gaan berekenen dat die paar miljoen die naar PSV gaat... dat dat dan niet meer kan. En uh, ik ben niet van die generatie. Maar ik u vind... was de eerste die focus aanbracht. Daarom moesten er 45.000 mensen uit. Nee, ik, ik bracht, ik, dat was geen focus aanbrengen. Dat was een onderneming redden. En toen het geld binnenstroomde in 1998... toen er 11,5 miljard, 11 miljard gulden binnenkwam. 11,5 miljard gulden van ja, ja, ja. Polygram. Toen hadden we geld geldzaalt. Ja. En en en dat, paar... dat is mijn grote verdriet, dat we dat niet beter gebruikt hebben... Ja. Die paar duizend euro voor een Pond had ook nog wel gekund. Philips uh, nou, ja, met die focus op medisch... en aantal blessures bij PSV zou een hele goede match zijn. <lacht> <Ja. lacht> Zeker, dus ja. het kan weer terug. Ja, je kunt het en ook overdrijven. En ja. bij deze graag de belofte dat PSV zich een beetje inhoudt... tegen Feyenoord komende weekend. Uh, ja, dat zullen we wel doen. Maar we worden <lacht> toch kampioen, hoor. Dus <lacht> <lacht> dank u wel, meneer Timmer. Heel graag gedaan. Voor het gesprek. Ga ik ga jullie ook bedanken. Jas van Kuik, Bert graag gedaan, Hartelijk dank. Nog snel door naar een nieuwsupdate via de NOS. We doen het een beetje kort, rinken van de Brink. Met excuus, maar ja, we zaten allemaal aanloos ja. te luisteren naar meneer Timmer. Zorginstituut Nederland wil dat dure medicijnen niet meer worden vergoed... als de fabrikant niet uitlegt hoe de prijs tot stand komt. Bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp die zei dat vanochtend in het FD. De farmaceuten chanteren over de ruggen van patiënten. Het instituut adviseert de overheid over nieuwe medicijnen in dat basispakket. Het zijn stevige uitspraken van het zorginstituut, rinken. Ja, zover zijn ze nog nooit gegaan... Nee. Um, maar ze denken daar wel eigenlijk al uh, jaren zo over. Ik heb zelf met mijn collega Hugo van der Parre in 2012 dit onderwerp eigenlijk op de kaart gezet met een discussie over de medicijnen tegen de ziekte van Pompe en Fabrie. Die kosten mm -hmm. toen gemiddeld 4, 5 ton per patiënt per jaar de pomp en die andere de helft daarvan, drie ton. Dat waren ook exorbitante bedragen. En toen al wilde het Zorginstituut um, ja. eigenlijk daarmee stoppen. En dat waren patiënten die die middelen al kregen. Nou, wij hebben daar veel aandacht aan besteed... en daardoor is het denk ik tegengehouden. Maar die discussie is nooit meer weggegaan. En als er hey. nu zulke stevige uitspraken komen... gaat, gaat dat dan iets huid aan, denk je? Nou ja, ik denk dat uh, het Zorginstituut wel aanvoelt... Um, dat de tijdgeest een beetje aan het veranderen is. Hè? Je hebt ja. uh, de laatste tijd zelfs patiënten gehad. In de NRC heeft een, een ingezonden stuk gestaan van een, uh, een jonge vrouw... Um, met Slijmziekte. die zei... ik wil niets liever dan het nu heel dure medicijn... tegen Slijmziekte wat vorig jaar eind voor je op de markt kwam, hebben. Maar ik begrijp dat de overheid zegt, of het zorginstituut zegt... dat ik het niet ga krijgen omdat het gewoon veel te duur is. Mm -hmm. Dat kunnen we met z'n allen niet betalen. En dat is die chantage van, um, ja, van de industrie. Die willen niet zeggen waarom die middelen zo nee. duur zijn. Maar gaat dit iets uithalen nu, die oproep? Ik hoop dat, dat ze daarmee... Um, het breekijzer inzetten. Iedereen is het erover eens dat het zo niet kan doorgaan... omdat er tientallen van die dure medicijnen... voor hele kleine patiëntengroepen ja. aankomen... die uiteindelijk veel te veel geld van het budget voor geneesmiddelen... Uh, in beslag gaan nemen. Dat betekent dat zorgpremies omhoog zullen gaan... en flink omhoog zullen gaan als het doorgaat. Ja, en We hebben de minister ook al eerder gehoord... die zegt van ik wil daar echt wel zeker mee in de wereld... dat moet ze klaar zijn. Ja, goed. Dank, Inke. NPO, Radio 1. Zometeen natuurlijk één op één met Sven Kokeman, maar nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Jean van der Putten. Het Syrische leger staat klaar om de Koerdische IPG-strijders in Afrin te hulp te schieten in het noordelijk grensgebied. Het leger van Turkije probeert de Koerden daar juist weg te krijgen. Volgens de Syrische staats TV is het een kwestie van uren voor het Syrische leger Afrin binnentrekt. In het zuiden van Iran hebben reddingswerkers het wrak bereikt van het passagiersvliegtuig dat gisteren neerstortte. Het ligt op een berg op 3.500 meter hoogte. Aangenomen wordt dat de 65 inzittenden zijn omgekomen. Het kabinet trekt 117 miljoen euro uit om radioactief afval van de kernreactor in Petten in Noord-Holland op te ruimen. Dat is oud-kernafval dat al jaren opgeslagen ligt in vaten en sommige van die vaten zijn aan het roesten. En een jeugdtrainer van een voetbalclub uit Zwolle... is voor de ogen van zijn spelers in elkaar geslagen. Dat gebeurde vorige week woensdag, meldt de Stentor. Tientallen jonge kinderen waren daarvan getuige. Dan is er ook nog verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Ja, er staat 1 4 op de A27 van Gorkum naar Utrecht... tussen Everdingen en Houten, vijf kilometer. De vertraging is een half uur. Wat komt door een ongeluk? Er zijn twee rijstroken dicht. Dames en heren, goedemorgen. Ik praat zo meteen van de critici... van Thierry Baudet, de man die naar eigen zeggen aandrong... op meer interne partijdemocratie. En inmiddels de middelste partij is uitgekeeperd in het weekend... nadat Baudet zelf zei helemaal klaar te zijn met de smurrie. Eerst op de dag van de 500 meter voor de mannen... naar Zuid-Korea, naar Gio Lippens. De Olympische winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is het Donkeolympic. Olympisch nieuws met Gio Lippens. Cheryl Maas zijn de Olympische Spelen uitgelopen op een teleurstelling. Eerder kwam ze al niet verder dan de 23 e plaats bij de slopestyle En vannacht slaagden ze er niet in zich te plaatsen voor de finale van het onderdeel Big Air. Bij haar eerste sprong moest ze een score neerzetten en ze koos voor zekerheid. De 17e plek die ze daarmee bezette was te laag om de finale te halen. En daarom moest ze bij haar tweede sprong risico nemen. Ze kwam toen bij de landing ten val. De Amerikaanse ijshockeysters staan voor de vijfde keer in de Olympische finale. In de halve finale hadden ze weinig moeite met Finland. Het werd 5-0. De tegenstander van de Amerikaanse vrouwen in de finale wordt later vandaag bekend. Dan spelen Canada in Sochi Olympisch kampioen en Rusland tegen elkaar in de andere halve finale. En Mathieu Favre is door de leiding van het Franse skiteam naar huis gestuurd. Hij liet zich na zijn zevende plaats op de reuzeslalom negatief uit over het Franse team. En hij benadrukte dat hij alleen voor zichzelf stond op te spelen. Die uitspraken werden hem niet in dank afgenomen en hij werd op het vliegtuig naar Parijs gezet. Favre mist nu het laatste optreden van zijn Amerikaanse vriendin Michaela Schifrin op de combinatie. En de spanning in de schaatshal van Gangneung loopt op. Om 7 minuten voor 1 begint daar de 500 meter. Dat is een afstand waar we naar uitkijken, want er zijn veel kanshebbers op een medaille. Onder hen ook de drie Nederlanders. Ronald Mulder, Jans Meekens en Kai voorbij. Ronald Mulder won vier jaar geleden in Sochi Brons en is nu klaar voor zijn gouden missie. Ja, het gaat goed. Uh, maar ja, ik denk, uh, ik denk dat er ongeveer 15 man heel goed zijn. Dit is gewoon een afstand waarin, uh, waarin denk ik het hele deelnemersveld gewoon echt kans maakt op een medaille. Uh, dus het is zaak om de beste rit te rijden en de minste fouten te maken. Kijk je dan ook om je heen tijdens trainingen, behalve naar die val van Smekestal... maar kijk je ook om je heen hoe anderen ervoor staan? Ja, ja. ik ben altijd wel bezig met anderen en uh, dat past ook bij mij. Ik kan me daar heel erg vooraf gaan afsluiten, maar dat heeft helemaal geen zin. Maakt het je ook beter? Nou ja, uiteindelijk wil ik... Uh, ja, als ik me dat, dat slechter zou maken, zou ik het tegenwerken. Dat is niet zo. En ik hou van die competitie, ik hou van de strijd. En ik ben ook altijd benieuwd wat er, wat er om me heen gebeurt. Uiteindelijk ben ik wel met mijn eigen rit bezig. Wat is je dan het meest opgevallen als je om je heen keek? Nou, de mensen die je ook in het voorseizoen ziet. Uh, Lorensen, uh, de Japanners rijden op het moment goed. Uh, die Chinees rijden vorige week ook heel erg hard. Uh, ja, en, en de Canadezen, ja, heel wat. Hoe zit jij dan in het rijtje? Ja, ik hoop dat ik er goed voor sta. Ja. Kun je niet meer doen dan hopen? Nou, jawel, uiteindelijk, dat zeg ik wel. Alleen, ik ben uiteindelijk bezig met mijn eigen rit. En het enige waar ik op moet letten is zo min mogelijk fouten maken. En uh, gewoon de dingen doen die ik moet doen. Zo snel mogelijk reageren op startschot: Goed aansnijden van de bochten, diep zitten. Dat zijn standaard dingen, maar dat zijn wel echt de dingen waar ik mee bezig moet zijn. Dan wil ik een goede rit rijden. Voor de 500 meter uitrijden de vrouwen nog. De kwalificatie voor de ploegenachtervolging. Dat begint allemaal om 12 uur. En een uur eerder begint de uitzending van Radio Olympia. NPO Radio 1, KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, opnieuw goedemorgen. Hij is klaar met de smurrie die, de, die, de, die hij de afgelopen tijd over zich heen kreeg uitgestort. Zei Thierry Baudet dit week op zijn ledendag van de partij in de Tweede Kamer. Hij kondigde aan zijn schouders op te halen en de kritiek van zich af te laten glijden. Dat gezeur komt alleen maar van leden die hun eigen ambities zagen gedwarsboomd. was de boodschap. Het was de reactie van de leider voor Forum voor Democratie... Op de, leid, op de kritiek over te weinig interne democratie. Het kapen van de partij door de leider en zijn getrouwen. Forum voor Democratie is worden tot een secte en steeds meer tot een extreem rechts of racistisch clubje luidt weer andere kritiek. Twintig vaak prominente leden werden de partij uitgezet of gaven zelf de pijp aan Maarten. Vijfhonderd nieuwe leden melden zich volgens Baudet recentelijk aan. Voorlopig staat het forum nog altijd op winst in de peilingen. Vijftien zetels bij Maurice de Hond, net zo groot als de SP van Lilian Marijnissen. Gert Redijk, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Korkoman. U bent de psychotherapeut en u was de nummer 8 op de lijst van Forum voor Democratie... bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En dus een van die critici van Baudet. Hebt u last van een gekwetst ego? Uh, nee, helemaal niet. En ik was ook niet van plan om vandaag met modder te gaan gooien... of smurrie overhoop te halen. Uh, want ik heb nog heel veel vrienden binnen Forum. Uh, en ik, heb ook nog, uh, ik onderschrijf ook heel veel van de, van de programmapunten van, van Forum... Dus moddergooien is niet aan de orde. Bent u nijdig omdat Baudet uw eigen ambities in de wielen is gereden? Uh, uh, nee, uh, helemaal niet. Dat uh, is ook niet zo. Hij heeft mijn ambities niet in de wielen gereden. Uh, we zijn uh, lange tijd als critici, als dissidenten bezig geweest. om met het bestuur in gesprek te komen. om, uh, om, om dat. Uh, we vonden dat er uh, interne ja, democratie, dat is zo'n groot woord... we vonden dat de mensen die zich inzetten voor de partij... Uh, ineens aan de kant werden gezet en daar waren we zeer verbaasd over. Ja. Toont dit hele gedoe niet het gelijk aan van Baudet... namelijk die vooral geen LPF-achtige toestanden wil? Ja, het schijnt een wetmatigheid te zijn. En uh, wij hebben alles gedaan om dat uh, te voorkomen. Wij dachten ook, dat gaat ons niet overkomen. Wij hebben, geen, uh, wij hebben keurige mensen in de partij. Dat, dat is ook echt zo. We hebben keurige mensen in de partij. We hebben geen, uh, geen uh, kaalkoppen, uh, geen brievenbusplas. Uh, dus we dachten, dat gaan we redden zonder uh, interne conflicten die op straat komen te liggen. Goed, we moeten praten meneer Redijk. Welkom bij 1 op 1. Ik las ergens dat u uh, Thierry Baudet als een soulmate zag, klopt dat? Ik uh, ben uh, lange tijd buitengewoon gecharmeerd geweest van, uh, van Thierry Baudet. Ja, al vanaf de eerste kennismaking uh, had ik het gevoel dat we een klik hadden. Uh, en pas de laatste weken heb ik ook een andere kant van hem uh, ontdekt. Welke kant was dat? Die eerste kant. Zal ik even over die positieve kant beginnen? Ik vind het nog steeds een, een jongeman met, uh, met een charisma. Het uh, is dus een hoogbegaafde jongeman met, met een ongelooflijke uh, uh, kennis over bepaalde zaken. Uh, het is een snelle denker. Hij kan heel charmant zijn. Ik heb hele plezierige uh, momenten met hem gehad. We zijn samen door het land getrokken uh, in de verkiezingstijd. We hebben uh, spreekbeurten gehouden uh, voor zaaltjes... van uh, Nieuwegein tot Almelo tot, uh, tot Groningen... Uh, en dat was heel plezierig om met hem samen te werken. Ja, alle reden om uh, lekker bij die partij te blijven en je niet zo ingewikkeld op te stellen dan. Ja, ja. ja. Dat, dat is ook zo. D het is ook zeer tegen mijn zin dat dit gebeurd is. Ja. Ik ben, uh, sommige mensen hebben het inderdaad over gekwetste ego's en, en baantjes die, uh, en ambities zoals u net zei. Nou, dat, dat doet Baudet zelf namelijk. Ja, de, de, dat is, dat is, uh, in mijn geval geldt dat absoluut niet. En ik denk dat ook voor de meeste uh, dissidenten, zoals we zijn gaan heten... dat dat niet geldt. Hm. Um, niet aan de orde, niet aan de orde. Nee. Uh, maar de, we de hebben vraag... geprobeerd de zaak binnen de binnen, kamers te houden... Toen, ja. uh, toen, toen we dachten dat het anders moest. Ja. Maar goed, uh, de, de vraag is wel, want u was dus heel erg van hem gecharmeerd... Uh, wanneer kwam dan het, precies het moment dat u uh, die charme verloor? Nou, dat is langzaam gegaan. Uh, we zijn uh, in december, 10 december kregen wij te horen... Bij een, bij een kadertraining, aan het eind van een kadertraining... waarbij we met z'n allen uh, ons gebogen hadden over het boek van de, de Tocqueville, Franse ja. uh, de, filosoof, de, de favoriete filosoof de, de ja, van Ja, de favoriete, precies, precies. Wat, uh, wat Freud voor de psychoanalyse was... dat is de Tocqueville voor de politieke filosofie. Ja. Uh, een hele plezierige bijeenkomst, allemaal goede gastdocenten. En toen kregen we ineens te horen uh, dat we bedankt werden als provinciecoördinatoren... Ja. Daar begrepen we helemaal niets van. Toch een uh, ego dan dus? Nee, nee, nee, nee. Want da, we, we dachten, daar zal reden voor zijn. De, de, de was, er werd gezegd, er ontstaan koninkrijkjes in de, in de provincie. Ja. Uh, de partij moet nog niet stollen. Er moeten niet mensen uit zijn op baantjes. Nou, ik dacht, dat is in mijn, in mijn geval niet zo. Maar dat zal wel ja. uh, in andere provincies gelden. De, het bestuur zal in zijn wijsheid wel meer weten dan wij. LPF-achtige toestanden dus? Ja, met die, verstanden, met die verstanden dat wij dachten dat gaan we intern oplossen. Ja. Moeten we uit kunnen komen met elkaar. Nou, dat gebeurde niet. U, u schreef een kritische mail. Er kwam ook een nijdig mailtje van Baudet terug. Uh, althans, zo is het opgeschreven ook in de NRC die een hele grote reconstructie ook met u heeft gemaakt. Uh, dan, daarop volgde nog een telefoongesprek. En dat was een vijandig telefoongesprek, las ik. Uh, wat was de aard van dat telefoongesprek dan? Ja, ik heb een heleboel telefoongesprekken gehad met Thierry Baudet de afgelopen week, weken. Uh, we hebben. Uh Eerst geprobeerd na het royement van de Hazen Winkelman en zijn vrouw Betty O Wevers om met het bestuur in contact te komen. Dat Waar waren degene de de die de, de Kamerleiding. De, kamer. ja, de, de drie briefschrijvers hebben gezegd: laten we praten. Dit, dit, dit, wat gebeurt hier? Dit is niet oké. Okay. Uh, toen heeft het bestuur in eerste instantie gezegd: uh, we gaan uh, pas volgende week. Uh, die brief uh, uh, die was op maandag verstuurd. En het bestuur wilde pas op zaterdag praten. Uh, dus dat, was, dat, dat klonk al niet hoopvol. Dat wordt op de lange baan geschoven. Maar donderdag uh, belde Thierry mij s'morgens op. Terwijl ja. ik met patiënten bezig was. En zei, kunnen we toch vanavond praten? Nou, dat, dat had nog wat voet in aarde. Want er moesten allerlei agenda's worden uh, overhoog gehaald. Maar dat heb ik toch weten te regelen met de andere twee. En wij zijn uh, overhaast naar Amsterdam getrokken. Uh, we hadden een afspraak met het bestuur. Ik had bedongen dat het op neutraal terrein zou zijn... en dat uh, Paul Cliteur daar de gespreksleider zou zijn. Ja. Um, de gistelijk vader uh, van uh, Thierry ja, Baudet, min of meer. Ja, ja uh, we hadden een politie eraf gesproken. En wij stonden daar s'avonds om tien uh, uur. En het bestuur is niet komen opdagen. Nee. Maar u, ik, ik vroeg u naar dat telefoongesprek. Uh, nou, er waren dus een heleboel telefoongesprekken. Uh, uh, die middag, die donderdagmiddag, uh, uh, belde hij mij in de taxi op... en zei, uh, Roel kind, komt vanavond in, uh, in RTL, late night... Uh, en je moet hem tegenhouden. Uh, dat, dat was geen vriendelijk telefoongesprek. Dat was een van de andere kriticiën? Met een van de andere critici. Eh, ik had helemaal geen bemoeienis met, uh, met een mooi kind. Ik kon hem helemaal niet tegenhouden. Ik had hem helemaal niet uh, in, mijn, uh, in mijn adressenlijst staan. Nee. Maar ik, ik kreeg de opdracht om, uh, om hem tegen te houden. Ja. Dat is niet gelukt. Uh, en uh, dat was kennelijk voor het bestuur ook de reden om uh, s'avonds niet te verschijnen. Nee. Bij, de, bij de drie briefschrijvers. Maar toen volgde toch ge... dat telefoongesprek. En Wat zei Baudet dan in dat telefoongesprek? Uh, dat als uh, mooi kind. Uh, uh, nare dingen zou zeggen, ik had geen idee wat dat zou kunnen zijn... want er was natuurlijk al allerlei kritiek naar buiten gekomen... dat dan alles uh, onnodig zou zijn... en dat dat gesprek met de drie briefschrijvers en politie... Er ook niet, uh, niet zinvol meer zou zijn. De, de, de vraag is toch, u bent psychotherapeut. Hoe, hoe kunt u nou als psychotherapeut eerst denken... dit is een soulmate en vervolgens uh, tot de conclusie komen... dat die soulmate van zijn voetstuk afvalt, uh, in ieder geval in uw oog? Ja, dat is, dat maak ik, ik maak mezelf ook verwijten dat ik een aantal dingen zo laat heb gezien. Dat, dat is een terechte vraag die u stelt. Wat hebt u dan te laat gezien? Uh, die andere kant van hem. Uh, ik, ik ken hem, nogmaals, die kant heeft hij ook. Het is een charmante man, hij kan mensen bezielen... hij heeft goede ideeën, uh, hij kan heel charmant zijn... Uh, maar in de gesprekken die, die ik de laatste week met hem gehad heb... om te kijken of wij toch om de tafel konden komen... heeft hij zich uh, weinig empathisch opgesteld. En wat, wat is de invulling van het begrip weinig empathisch? Ja, uh, ik, ik, ik vind het niet netjes om uh, in, in, in het publiek te brengen... wat er in dat gesprek is, uh, is gezegd. Nee. Maar u moet het doen, u moet het doen met, uh, met de woorden weinig empathisch. Ik heb een... Ik heb een, ik heb een een donkere kant van hem ontdekt die je eerder nog niet gezien had. Maar is dat dan een dictatoriale kant? Is dat een, een agressieve kant? Of is dat een, uh, wat u zelf dan zegt, een, een weinig empathische kant? Uh, iemand die uh, blijft hangen in zijn eigen gelijk? Uh, dat zou, uh, ik, ik, ik moet mij geen woorden in de mond geven. Ik houd bij een, een, een, een donkere schaduwkant die ik eerder niet heb gezien... en uh, waar ik buitengewoon teleurgesteld over was. Ik heb, u moet van mij geloven dat ik, ik heb de meeste contacten gehad van, uh, van de dissidenten met hem... omdat ja. ik het gevoel had dat ik hem zou kunnen bereiken. Ja. Uh, ik heb zelfs wanhopige appjes aan hem gestuurd van... Thierry, we moeten praten, dit moet niet op straat komen... Uh, met het ruijement van de Winkelman en, en Betty Owevers... kwam het natuurlijk op straat te liggen. Toen hadden wij het gevoel dat het nog steeds te repareren was. Wij ja. uh, hadden het gevoel dat... Uh, dat uh, dat, dat de partij in een te kleine eenheid bestuurt. Het gaat in feite om, om, om een driemanschap die en het bestuur uh, is. Die is ook de Kamerfractie. Het, het, het is ook na het ontslag van BTO Wevers is er geen uh, goed bemande beroepscommissie meer. Het bestuur is nu ook uh, de beroepscommissie. Ja. Dus alles is in de handen van, van drie mensen. En wat wij wilden uh, voorstellen in die gesprekken die dus niet, die dus niet gelukt zijn. Uh, is uh, een, een, een verbreding, uh, een scheiding tussen de, tussen de fractie uh, enerzijds en, en het bestuur anderzijds. Ja. Uh, en wij wilden een uitbreiding van het bestuur. Dat is nu een driemanschap. En wij wilden dat aanvankelijk naar, uh, naar zeven. Nou, we hadden misschien ook nog wel vrede gehad met vijf. Ja. Dus wij Allemaal niks van terecht gekomen. In... Te allemaal niks van terecht te komen. Nee. Nee. We praten zometeen verder. Eerst uh, even een korte nieuwsupdate van de NOS. Want autosportliefhebbers, opgelet. De nieuwe auto waar uh, Formule 1-coureur Max Verstappen... komend seizoen in gaat rijden, is zojuist gepresenteerd. Dat deed Red Bull Racing als uh, eerste van de grote team. Uh, Louis Dekker, goeiemorgen tegenover mij hier. Volgt de Formule 1 voor de NOS. Je moet toch... Uh, Aston Martin Red Bull Racing zeggen tegenwoordig. En eigenlijk moet er dan nog Tak Hoyer achter ook. Maar dat ja. doen we niet hoor. Het heet je... gewoon Red Bull. Ja. Hoe, hoe ziet die auto eruit? Uh, heel anders dan vorig jaar. Uh, ja, op de radio werkt het niet en plaatje. Maar dat heb jij in ieder geval beeld. Je ziet veel blauw, blauw, ja. blauw, zwart en zelfs niet, meer, beetje, niet meer zwart en rood. Het rode en, en, en gele is eraf. Uh, ja. er, is wat, er zit wat zilver op. Maar belangrijk hierbij: dit is een special test livery, zoals dat heet, ronkende taal... die betekent dat we volgende week nog een keer allemaal mogen gaan uh, kijken... op social media, hoe die er echt uit gaat zien. Ja. Want dit is even, ja, noem maar maar gewoon camouflage. Het ziet er ook een beetje militair uit, vind ik eerlijk gezegd. Uh, ja, ja. En er zit een halo op, dat is zo'n uh, constructie bovenop de cockpit... zal ik ja. maar zeggen, daar had Van Stappen van tevoren van gezegd... ik hoop niet dat dat ding te zwaar is, want ik behoor tot de zwaardere coureurs... Ja. en dan moeten ze dus een lichtere auto bouwen. Is dat gelukt? Is daar iets over bekend? Nee, dat weten we nog niet. Feit is wel dat die, die, die launch, zoals dat heet... Van het was een beetje vertraagd. En toen werden er meteen al grapjes gemaakt op Twitter... dat Verstappen die halo, die cockpitbescherming, eraf aan het zagen was... en dat dat nog een <laughs> uurtje zou duren. Verstappen erg tegen die cockpitbescherming. Het is ook ja. heel lelijk. Uh, ja. De eerlijkheid gebied te zeggen heel veel dingen in de Formule 1... in de historie waren lelijk. Ja. We hadden ook ooit een auto op zes wielen. Dat was eigenlijk ook lelijk. En ja. nu is het klassiek. We gaan er wel aan wennen. En uh, de beslissing is, is natuurlijk genomen om te voorkomen dat er doden vallen. En, ja. Uh, ja. Nou is de vraag wel... Uh, het grote probleem afgelopen seizoen was natuurlijk het motorvermogen... en de kwaliteit van de motoren Even door Renault. Ja. Uh, daar zitten ze ook dit seizoen nog aan vast. Uh, want op zichzelf het design van de auto, het chassis, uh, de manier waarop ze die auto bouwen, is allemaal licht genoeg. Dat doen ze goed bij Red Bull, zal ik maar zeggen. Maar, de vraag... maar ze zitten nog steeds vast aan die Renault motor. En dat is raar, hè? Als een team Aston Martin Red Bull Racing heet. Ja. Er zit geen onderdeel van Aston Martin op. Het is een prachtig sportwagenmerk, maar er zit geen schroef aan die auto van Verstappen die van Aston Martin afkomstig is. Nee. Zelfs de, de, de kleuren waar je het nu over hebt. Uh, het, is, het, is, uh, ja, het is gewoon een logo. Het is, mar het is marketing. Het is ja. En om het nog erger te maken, die Renault Motor achterin. Ja, ja die heet ook Tag Hoyer. Omdat iemand daar heel veel voor betaalt. Dus Formule 1 is soms een hele verknipte sport. Waar het ook kan gebeuren dat een auto dus nu gepresenteerd wordt, volgende ja. week er anders uitziet. En een auto à la deze hebben ze een paar jaar geleden ook het circuit op laten gaan... in een zebra-outfit. Juist, en we weten vooralsnog ook niet dus of die auto snel genoeg is... om een kans te maken op een toppositie in het eindklassement straks. Volgende week wel, want Verstappen zegt ik heb maar één dag nodig... en dan ja. weet ik het al. De vraag is weten wij het dan ook. Doe je Dekker, dankjewel. Terug naar Gert Redijk, de psychotherapeut en de nummer 8 op de lijst van Forum voor de Democratie. Een van de critici die door Baudet de partij is uitgeknikkerd de laatste tijd. Um, die, uh, uw belangrijkste kritiek gold dus die interne uh, partijorganisatie uh, en de partij Democratie om het zo te zeggen. Uh, gold uw kritiek ook, uh, wat anderen wel hebben gezegd, dat het een sectarisch clubje begon te worden uh, met neigingen naar extreem rechts en racisme? Um, ik, ik, mijn kritiek betreft voornamelijk die, uh, die interne partijstructuur. Dat, die hele racisme-discussie, dat is, da, da, daar, hadden we, daar hadden we ons niet in moeten begeven. Dat is, dat is niet wat onze kiezers vragen. Nee. Uh, dat is, daar zijn onze opponenten wel blij mee als het, uh, als het gaat over racisme. Maar onze kiezers die zijn uh, bezorgd over immigratie en over islamisering... en over de koers die Brussel vaart... Uh, en, en, en, en die discussies die gaan over racisme... of uh, een bevolkingsgroep nou slimmer is of, of niet. Ja. Uh, daar moeten we ons niet aan wagen. Dat met andere, het andere woorden, het was ook die kritiek die u steunde. Uh, ik, ik vond het onverschillig. Nou, ja en nee. Uh, ik vind dat dat debat gevoerd mag worden. Mm. Uh, het is een wetenschappelijk debat. Ja. De, de, de fysieke antropologie is een wetenschap die zich bezighoudt... met wat zijn de verschillen tussen... Uh, bevolkingsgroepen en rassen. Uh, uh, die verschillen zijn er. We weten ja. allemaal dat, uh, dat Ethiopiërs harder kunnen lopen... dan, uh, dan Nederlanders. Ook nog voordat de obesitas hier to toesloeg. Uh, we weten allemaal dat, uh, dat Aziaten... slecht kunnen tegen, tegen uh, melkproducten... vanwege de lactose. Dus... Die, die, die fysieke antropologen die gaan er ook onderzoeken vroeg of laat... hoe het met intelligentie zit. Ja, maar dat is een wetenschappelijke discussie. En daar moeten politici zich niet aan wagen. Want just. dat is niet waar onze, onze, onze kiezers om vragen. Ja. Uh, als je dit, dit, dit hele gedoe op een rijtje zet... Uh, dan zou je ook kunnen zeggen... die Bodden heeft eigenlijk groot gelijk. Want al die amateurpolitici die zich voortdurend maar overal tegenaan willen bemoeien... in een partij en opbouw die heel, heel, heel snel groeit... dat leidt ja. alleen maar tot intern glazer. Ja. Ja, maar daar wil ik wat over zeggen. Graag. Want eh, eh, als een partij net start... Eh, dan, is het een, eh, dan kun je dat, dat, dat leiden als een project... met een klein projectteam. Eh, en, en dan moet je niet te veel democratie en, eh, en, en structuur hebben. Maar er moet natuurlijk wel uitzicht op zijn... hoe dat na verloop van tijd zo is. Want als je met een roeiboot uitvaart eh, met drie man... en het is een passagiersschip geworden... waar, eh, waar 24.000 mensen op staan... dan moet je natuurlijk wel een, een, een beeld hebben voor de toekomst. Hoe gaan wij... Uh, alle mensen die daarin in, in praktiseren een plekje geven. Ja. Uh, en zo was het ook opgezet. Het was, uh, wij hadden uh, de opdracht gekregen als, uh, als kouts om een provincie bestuur te formeren. We hadden drie opdrachten gekregen. Ja. Uh, Arjan de Kok en ik in ja. Overijssel. Uh, pro, uh, een provinciebestuur formeren, één. Uh, uh, statenleden werven, twee. En drie kijken waar je allianties mee kunt aangaan in lokaal, bij, voor lokale partijen. Ja. Dat waren hele duidelijke opdrachten. En daar waren heel veel mensen mee aan de slag geweest. Ja. Ik had uh, uitstekende statenkandidaten geworven in mijn eigen netwerk... Ja. Uh, en uh, er waren mensen in, in Pente bezig geweest met allianties met lokale partijen. Ja. Die mensen hadden heel veel werk verzet, dat waren getrouwen van de partij... en ineens, op 10 december kregen ze te horen, jullie hoeven niks meer te doen. U hoort een telefoon, dat betekent tijd voor Andries, dat we zeggen. Dries Roefink. <laughs> Goedemorgen. Vanaf de Canarische Hi, Eilanden, goede... Dries. Goeiemorgen Sven, ja, met Andries Roefink hier. Vanuit een zonovergrote playa del engels dit keer Sven. Wij hebben ze nou te pakken, hoor, die Duitsers. Hoe bedoel je? Jij kent het fenomeen uh, handdoeken neerleggen? Uh, ja, dat uh, ken ik, ja. Dat mensen die dat ochtends vroeg al doen... zodat ze een lichtstoel bij het zwembad hebben... en dat andere mensen ernaar kunnen fluiten? Vreselijk irritant is dat. En vooral die Duitsers hebben daar een handje van. Maar wij hebben dus gisterenmiddag de badmeester omgekocht. Ja. Oh. En die hebben we 50 euro gegeven, die beste man. Ja. En toen kwamen we vanmorgen aan. En jou, ja, hoor, de twee beste bedjes... De ja. meeste zonuren, er stonden een paar van die zure duiters omheen te kijken, een bordje erop gereserveerd. Ja. Dus dat hebben we hier goed kunnen regelen, Sven. We oh. zijn donderdagavond terug met Transavia, als er niet gestart dat... wordt. Ja, als we, als we dan nog uh, uh, niet staken, dan natuurlijk. Heb jij de hele discussie rondom Forum voor Democratie ook gevolgd? Ja, die heb ik gevolgd. En uh, Thierry Baudet, dat vind ik wel een geweldig politiek talent. De man heeft ook nog een uitstraling waarmee hij zelfs in onze showbizwereld nog iets mee zou kunnen. Ik vind hem ook een hele mooie tegenhanger van Jesse Klaver, zijn generatiegenoot. Yeah. En Mijn vraag is eigenlijk aan de psychotherapeut die bij jou zit. Yeah. Moet ik Baudet nou zien als een wat softere Wilders? Moet ik Baudet zien als een wat hardere Rutte? Of moet ik Baudet zien als onze nieuwe Pim Fortuyn? Goeie vraag, hartelijk dank. En uh, smeer je goed in tegen de zon, zou ik zeggen, daar drie schroeven. Dankjewel morgen. tot morgen. Uh, ja, Goede vraag aan uh, Gert Redijk, die Baudet dus uh, vanuit binnen die partij heeft meegemaakt. Welk van de drie is het? Ja, nou, we, we, we moeten de partijen vergelijken met elkaar. Want we worden vaak vergeleken met de PVV. En Forum is een ledenpartij. En dat is de PVV niet. Nee. Uh, en uh, Baudet heeft ongetwijfeld meer uh, intellectuele bagage en meer charisma. Het lijkt meer op de LPF hè? en op Fortuin, uh, toch? Uh, uh, ja, uh, uh, maar ik denk dat... Uh, hij lijkt meer op Fortuyn, maar toch uh, denk ik dat hij uh, minder geschikt is... om uh, premier te worden uh, van Nederland dan Fortuyn dat was. Waarom? Uh, er zijn een heleboel mensen teleurgesteld nu op rechts... die uh, vroeger achter, uh, achter Fortuyn aanliepen. Uh, die nu uh, de laatste tijd achter de borde hebben aangelopen. Uh, maar uh, ik denk dat de, de, de sectenkoers die nu gevaren wordt... Uh, een heleboel mensen gaat teleurstellen dat de barst die nu in Forum zit... tot mijn grote verdriet, uh, ja. want ik ben, ik ben niet uh, boos op wat er gebeurt. Ik ben voornamelijk in de rouw. De barst die er nu zit in, in Forum, die heeft te maken met... Uh, uh, nou ja, de, de sectenachtige neigingen die, uh, die te zien zijn. En, de, en, en het gebrek aan inspraak. en mensen om zich heen vertrouwen. Ja. En en mensen, je moet mensen om je heen te kunnen vertrouwen. Ja. om een premier van het land te kunnen worden. Meneer Redek, ik dank u zeer voor uw tijd. Smurrie volgens uh, Baudet zelf. Hier zometeen. Radio Olympia, tot morgen. Sven, hi, Sven ik uh, krijg van mijn cardioloog. een advies. Als het goed smaakt, moet ik het uitspugen.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 Wist u dat u elke dag zo'n 11.000 liter lucht inademt waarvan 80% binnenshuis? Dat kan maar beter schone lucht zijn. Laat daarom uw ventilatiekanalen grondig reinigen door de vakmannen van Veenstra. Veenstra. Meer in huis. Voordelige vluchten? Boekt u vertrouwd op vliegwinkel.nl Reinig nu uw ventilatiesysteem. Kijk op veenstra.com.